3 uur. Het NOA-journal. Lise wat Thomas het.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 Op de plek van de botsing werd aan het spoor gewerkt. De raad vindt ook dat de NS meer moet doen om letsel bij reizigers bij een botsing te voorkomen. De NS moet bij aanschaf en ook bij vernieuwing van de bestaande treinen standaard kijken naar de botsveiligheid. Ook moet de NS de haalbare veiligheidsverbeteringen invoeren... ook als deze specifieke verbeteringen nog niet in regels verplicht zijn gesteld. En de staatssecretaris moet de kennis hierover verwerken in nadere veiligheidseisen.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 Minister Plasterk vraagt de burgemeester van Maastricht... en de commissaris van de Koningin in Limburg... om opheldering over de verhuisvergoeding... voor een familie op woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht. Gisteren bleek dat een familie een miljoen euro heeft gekregen... om het verplaatsen van drie woonwagens te betalen. Plasterk in de Tweede Kamer. Ik heb uh, net als iedereen in Nederland denk ik met verbazing uh, gehoord... Uh, van de gang van zaken waarbij voor een uh, verplaatsing... die kennelijk een ton uiteindelijk gekost heeft een vergoeding zou zijn betaald van uh, in de orde van grootte van een miljoen. Plasterk benadrukte wel dat het in principe een autonome bevoegdheid van de gemeente is. Verschillende fracties in de Tweede Kamer reageerden onthutst op de vergoeding van een miljoen.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 ANWB Verkeersinformatie. In het hele land, behalve in Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland... zijn de wegen plaatselijk glad. Een aanrijding geweest op de A4, Amsterdam richting Den Haag... tussen Sloot en Knopen Badhoverdorp 2 kilometer... zijn daar twee rijschokken dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda... bij rotterdam Feyenoord 3 kilometer op de parallelbaan. De A20 Gouden richting Hoek van Holland... voor het Knopen-Kleinpolderplein 3 kilometer. Bij Spaanse Polder is de rechte rijschok dicht, daar staat een auto stil.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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel Siep van der Ploeg... die donderdag gaat optreden als straatmuzikant. Huishistoricus Herman Pleij, autocourier Guido van der Garde. Met hem praat ik zo over de Formule 1-wereld. En als u dit hoort... Kent u dat onmiddellijk als filmmuziek uit de wereld van hobbits, elven, orks en dwergen? En na het succes van The Lord of the Rings is er vanaf morgen The Hobbit. Straks een gesprek met Tolkien-fan Frank uh, Wasmus. En aan het einde van deze uitzending vat Raymond de Jong als dichter van deze dag de uitzending Poëtisch Samen. Ja, Guido van der Garde, je bent autocoureur en je wacht op een verlossend telefoontje. Je hoopt namelijk op een plek in het Formule 1-team Caterham. Hoe spannend is het? Ja, heel spannend. Ik bedoel, uh, we zijn nu net twee weken klaar met het seizoen. Het laatste vrije training heb ik gehad in Brazilië. En uh, ja, de onderhandelingen lopen nu. Ja, en dan is het toch twee, twee, twee weken gewoon wel en elke dag in spanning afwachten. De ene dag gaat beter dan de andere dag. En wie onderhandelt het met wie? Mijn management, die onderhandelt met, uh, met de baas van Caterham. Dat is onder andere de grote baas Tony Fernandes. Uh, dat is een grote jongen uit het Maleisje, die uh, onder andere Air Asia heeft. En uh, wat, wat andere business. En uh, die doet onder een voetbalclub, een nou, Formule 1 team heeft. Die, dus wel uh, een grote jongen, ja. ja. En waar gaan dat soort onderhandelingen over? Wat, wat kan jouw manager nu nog doen? Op dit moment niks. Bedoel, we hebben daar een deal liggen. En uh, uiteindelijk beslissen hun. En, uh, goed, uh, daarnaast komt natuurlijk een heel politiek verhaal bij kijken. Bernie Ecclestone dat is een grote man uh, van de Formule 1. En die zegt gewoon, uh, of tenminste, die, die laat wel zijn stem gelden. Het uh, ja, die zegt het dan, ik wil Van der Garde. Nou, dat kan maar zo. Die kan zeggen, ik wil een Nederlander, ik wil een Rus, ik wil een Braziliaan. Wat, wat natuurlijk bij hem het makkelijkst uitkomt. En het is best wel lastig. Hij heeft zelf toegegeven om een Rus liever te hebben als een Nederlander. Hm. Omdat er in Rusland in 2014 een, een Grand Prix komt. Dus ja, dat is dan moeilijk. Maar, maar ik, ja, ik heb mijn best gedaan. En, uh, en eigenlijk heel goed gedaan. En op dit moment is gewoon, uh, gewoon afwachten. En uh, we zullen ja. zien. Een aantal Nederlanders gingen al voor als Formule 1 coureur. Laten we even ons geheugen opfrissen. Dormbos, Robert Dormbos in de toesieder van Minardi. Albers gaat veel te vroeg weg. En die slang raakt zo'n beetje twee, drie monteurs. Overigens viel de schade daarmee geen gewonden. Ongelooflijk, maar Jos Stappen wordt de dus derde. En dit is erbij. Blijven, blijven, blijven. Rijden, rijden, rijden. Ja, zo gaat dat, uh, Guido. De, je komt uit Nederland. Je zei het net al, hij wilde liever een Rus. Is het een nadeel als je Nederlander bent? Soms, soms. Ik bedoel uh, Kijk, er zitten nu een paar Duitsers in Als ik een Duitser was geweest, had ik wel een grote kans gehad, denk ik. Maar is dat niet een ontzettend rot gevoel? We zijn Europeanen, zei Herman net. <lacht> en dan ben je hier ineens ja. de loser, omdat je uit Nederland komt. Ja. ja, uiteindelijk is Nederland maar een klein landje. En uh, er zijn ook maar bepaalde coureurs uit Nederland geweest. Er zijn er 16, 16, volgens mij, uit, uit, uit, uit Nederland. Die zijn van coureur geweest. Dus ja, het is heel moeilijk. Maar als je... Als je wat ik al zei, als je alles eraan gedaan hebt. Ik bedoel, het is, het is natuurlijk, voor mij was het een jaar dat ik GP2 moest doen en Formule 1. En in GP2 heb ik het team me voorgeholpen. Want ze hebben mij, het, hun hadden zeg maar een junior team daarin. En uiteindelijk was het team wat vorig jaar reed, reed rond de 15e, 16e plek ik heb in me omgedraaid, toch een paar overwinningen behaald en best wel veel podiums. Maar, maar dan je, wat ja. maakt de grootte van zo'n land dan uit, als ja. je gewoon goed bent? Nee, zeker. Maar op een gegeven moment, dan, dan daar ga je door met met formule En dan, dan kom je bij het team en dan moet je laten zien hoe je met het team werkt. Uh, wat, wat voor, hoe je long runs zijn, hoe je, uh, je kwalificatieruns zijn, uh, hoe hard je kan. En uiteindelijk uh, ben ik sneller geweest als de twee huidige coureurs, maar ja dan op een gegeven moment komt er toch een politiek verhaal bij kijken. Maar dan zeg je toch, ik ben de snelste, neem mij. Ja, dat hebben we zeker gezegd. Hoe uh, gaat het om uh, geld of zo? Het gaat ook om geld. En uh, dat, dat, dat zit in die sport helaas niet. Ja, ja. Nee En ook wat je noemt, dus 2014, dat ze dan zeggen... daar is dan uh, zo'n race en dan is een rus weer een ja. handiger. De, dus als Zandvoort uh, er nog was geweest, dan had je meer ja. kans? Ja, aan. dan hadden we zeker kans gehad. Dat is wel, dat is wel jammer, maar... Dan zie je Want... maar weer dat Loevestein en ja. Zandvoort moeten blijven. Ja. Ja. Ja. Vooral Zandvoort, geloof ik. Ja. Ja. Je hebt ook wel eens gezegd dat de looks van een coureur ook belangrijk zijn. Ja. ja, het is gewoon een heel compleet ja. plaatje. Nee, je, dat je, is je je ook zit duidelijk een, een probleem. Maar er zit toch helemaal Oh, ja. Nee, ja, je zit helemaal ingepakt. Maar... Je komt er ook wel eens uit, wou je zeggen. Je komt er zeker uit. En het belangrijke is dat je, dat je als persoon gewoon... Uh, je hebt natuurlijk een heel groot team achter je staan. Ik bedoel, bij een normaal team bij ons zitten gewoon 180 man voor twee auto's. Moet je niet vergeten. Hè? Ik bedoel, uh, er zijn de, je, je werkt met een crew van uh, tien man die aan je auto sleutelen. Daarnaast heb je drie engineers waar je mee moet werken. Dus je moet ook wel een people management kunnen zijn. En je moet alles naar je toe kunnen trekken. Zoals dat jij de beste afstelling krijgt en jij de beste mensen hebt. Dus je moet ook wel een beetje een nou, grote mond hebben misschien? Absoluut, een grote mond. En, uh, als en... coureur zelf, een bescheiden coureur bestaat niet? Nee. Echt niet? Ja, kijk, ik ben heel bescheiden. Maar als, jij, uh, als je iets wil, dan moet je, dan moet je er vol voor gaan natuurlijk. Zo werkt het. Kunnen die Russen dat dan beter dan jij? Nou, ik denk dat ik dit jaar beter in team lag als, als die Rus, ja. maar, okay. uh, want wat deed die verkeerd? Nou, Rus, die zijn een beetje nors, hè. Die, die, die zijn alleen heel erg op zichzelf en alleen en met dat zichzelf moet. bezig. Maar heb je niet een soort van skate-off, uh, wat bij schaatsen, Wie nee. de beste is? Uh, nee, we hebben, we hebben wel een, twee rookie dagen gehad. En dat was in Abu Dhabi. En dat was eigenlijk na de Rookie dagen? Ja. Wat zijn dat? Ja, dat zijn dagen die, die voor de rookies zijn. Dus de, de, de jongens die talentbeurs zijn of de talenten die opkomen. En uiteindelijk was ik uh, sneller daar dan de twee huidige coureurs. Uh, dus het was een hele succesvolle test en uh, ja, dat was wel lekker. Ja. Uh, Caterham is het team waar je, bekend, uh, waar je terecht hoopt te komen. Is dat een goed team? Op dit moment is het uh, een team die, uh, die net buiten de top 15. Ze de afgelopen race wel 11 geworden. Dus net, net niet dat puntje kunnen halen. Maar het team is een paar jaar bezig. En uh, elk jaar gaat het beter en beter. Ze trekken elke keer nieuwe mensen aan. Er is nu een nieuwe man gekomen vanuit het McLaren-team. Nou, Dat team heeft de laatste race gewonnen. Dus uh, ja, ik denk dat ze volgend jaar wel goede potentie hebben... om in middenmoot en misschien af en toe wat puntjes te kunnen halen. Ja. En is het dan zo dat als je het dan bij zo'n team goed doet... dat je dan doorgaat naar Ferrari en uh, McLaren? Ja, absoluut. Zo, zo werkt het. Als, zo werkt het wel. Maar dan kijk ik naar, naar Sergio Perez. Die komt uit, uh, uit Mexico. En uh, die heeft twee jaar gereden bij Sauber. Die heeft het dit jaar heel goed gedaan. En die is nu uh, gepromoveerd naar, naar, naar McLaren. Dus uh, ja, ah. dat is natuurlijk top voor hem. Ja. Wat is de kick? Ja, een hele grote kick. Ik bedoel, constant als je de pit uitrijdt, uh, dan de, de snelheid, de acceleratie. Van 100 uh, naar 200? Van 100, naar nou, nou, het is meer van, van 0 naar, naar 300. Ik bedoel, okay. het gaat zo hard. En, uh, maar de grote kick is de... de, de het ultieme, ultieme rondje wat je kan rijden. Weet je? Dat je alles precies haalt, het laten remmen, het vroeg op de gras gaan, de Apex die je haalt. Ja, dat is, dat is onwijs gaaf. Maar kijk, bij de Formule 1, bedoel, heel veel mensen denken van ja, in de auto zitten, maar je moet wel heel erg fit zijn. Dus we moeten constant hard trainen. Je mag niet heel veel rijden. zoals voetballers die kunnen elke dag met een bal spelen. Nou, dat mogen wij helaas niet. Waarom niet? Dus, nou, omdat dat het beperkte testdagen zijn. Dus voordat je begint met, met, uh, met de eerste race, heb je zes dagen per rijder. En dan heb je alleen de raceweekenden. Dus eigenlijk rij je uh, heel erg weinig. Dus het enige wat je kan oefenen is simulaties. Uh, en je kan jezelf heel fit maken met uh, ja, lopen, fietsen, rennen en krachttraining in. En ja, Helemaal, je kijkt zeg, je loes. En, Ja Ja, ik <laughs> iets wat ik <laughs> totaal niet kan. Dat zou kunnen. Daar ben ik ook zo benieuwd. Zijn er eigenlijk verkeersregels bij zo'n race? We hebben, wel, uh, we hebben wel vlaggen. Ik bedoel, ja. uh, maar natuurlijk. ik heb altijd het indruk dat ze elkaar voortdurend snijden. En, uh, ik heb helemaal geen verstand van. Hoor. Nee, maar ja, tuurlijk. Maar als jij aan een kop rijdt en, en nummer twee die, ja. die probeert ja. je probeert in te halen... dan probeer je hem natuurlijk wel een beetje te blokken. Bedoel, jij moet uiteindelijk winnen. Maar waar dat waar mag echt... op, op, op een gegeven moment. Je mag één keer van je lijn af om hem te blokken. Oh, ja, dat bedoel ik. En je mag dan niet meer terug. Oh, precies. Dus dat zijn regels duidelijk. Dat zijn ja, regels. Er is een scheidsrecht ja, ja, er is, is wel iemand, die... iemand Er zijn heel veel mensen die in zo'n kamertje als wij zitten... met heel veel schermen die alles bijhouden. Ja, precies. En hoe die, weet die communiceren met die met je? Die communiceren met het team en het team ja? communiceert weer met jou. Je hebt een radio in het team, dus je hoort ook van het team wat je opdrachten je hebt, zijn. Ja, ja, ja. ja, je hebt speciale oortjes in. En uh, ja, daar komt heel veel bij kijken erop. Als je, als je alleen maar het stuur bekijkt van een Formule 1 auto. er uh, zitten gewoon 16 tot 18 knoppen op. Ja, ja. En dan als het team door de radio geeft. Ja, je moet cursus map 3 doen. En je rijdt 320 en je moet op het stuur kijken. Ja, dan dan dat ja. Er was toch een vraag van een luisteraar. Of jij altijd al coureur hebt willen worden. En wat je ouders daarvan vonden. Ja, ik ben eigenlijk begonnen als, als, als 9 jaar jochie. En Mijn vader uh, heeft vroeger ook geraced. Dus het, zat wel een, het zit een beetje in het bloed. En uh, ja, toen, eigenlijk toen, toen, ik, toen ik Nederlands kampioen was, toen ik 12 was, toen, toen zei ik: van Ik wil nu de Formule 1 halen ook. Huh. Wat als het niet lukt? Als ze bellen en zegt: Guido, helaas. Ja, dat, dat, is, dat is Balen. En, uh, dat, is het dan... die laatste kans? Dat denk ik wel, ja. Het is nu of nooit? Ja, het is nu of nooit. Ik bedoel, ik ben ook wel op leeftijd nu. Ik bedoel, 27. Dat Zo, is niet, nou. nee, ja, nou, dat is niet meer de, de jongste. Bedoel, nee. de, tegenwoordig nee, jezus, kijk nee. naar, naar Vettel, die ja. is uh, nu 26. die jonger, De Maar stap je dan boos in je auto en ga je heel hard rijden, of wat doe je? Als je nee, dan... maar ik ben altijd wel overtuigd. Ik bedoel, de, als, jij, als je voor, voor heel veel mensen... Bedoel, het is een heel groot netwerk en je komt heel veel mensen tegen. En, uh, als het niet lukt, komt altijd wel iets anders op je pad. Ja, dat geloof ik niet. Maar ik ga natuurlijk wel vanuit dat het gaat lukken. Ja, en je wordt boos als het niet lukt. Of verdrietig, of weet Absoluut. ik veel. Absoluut, ik bedoel, ik zou wel een beetje heel boos zijn, ja. ja. En rondjes rijden op Zandvoort. Nee, nee, nee, dat niet. <laughs> Is too tight to mention, simply Red Here, Mr. Bilbo, where are you off to? I'm going on an adventure! Miss Randir, why the halfling? Why Bilbo Baggins? Perhaps it is because I'm afraid. <laughs> Vanavond om 12 over 12 gaat de Hobbit in première en de verwachtingen zijn hoog gespannen na het enorme succes van de Lord of the Rings trilogie. Hier in de studio is Frank Wasmus van de Tolkien fanclub. Unquendor, zeg ik dat goed? Ja, helemaal eh, goed. Helemaal goed. Ja. Zijn er, heb je al stukjes gezien uit de film? Ja, ja de trailers en uh, alle backstage filmpjes, behind the scenes, noem maar op. Ja, en, en blij mee? Ja er met de looks wel, over het algemeen. Um... Ja, je, zo, je ziet het in al die filmpjes: dat ze, De Hobbit is maar 250 pagina's. En ze gaan er drie films van twee uur en drie kwartier van maken. Oh, Dat is best ja. wel knap. Ja. ja. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben Tolkien, die heeft allerlei aantekeningen gemaakt. Die zijn opgenomen in The Lord of the Rings, uh, in de aanhangsels. En die hebben ze aangegrepen om die hele geschiedenis rondom het boek De Hobbit te vergroten. Ja, zodat ze genoeg stof hadden voor die drie films. Voor die drie films. Ja. ja, het zouden eerst twee worden. Toen werden het er weer drie. Ja. En, uh... en ga je naar de première? En niet naar de première. Ik ga wel vanavond even kijken in Den Haag bij de opening van het IMAX theater. Ja. En daar wordt dan ook de Hobbit gespeeld. Uh, maar ik, helaas zit ik dan niet in de zaal. Jij mag er niet in. Nee. Terwijl Jan je, je zelfs niet. van de fanclub bent. Nou, dat vind ik toch een schand. Als er ja. iemand luistert, geef die jongen een kaartje. Iemand die de film al wel heeft gezien, die, dat is Abzacht. hij is de filmrecensent van het Algemeen Dagblad. Goedemiddag, Ab. Goedemiddag. Waar ben jij op dit moment? Ik zit in een hotel genaamd Claridges in Londen. Waar de BBC trouwens gisteravond een documentaire over uitzond. dit en uh -huh. Maar ik heb zo net met de uh, cast uh, en regisseur van uh, de Hobbit uh, kennis gemaakt. Ja, want er was een persconferentie waar jij, uh, ja. waar jij bij was. Neem ik aan een hele grote happening? Ja, er zaten 19 mensen uit de film achter één tafel, onder wie één vrouw. En uh, er zaten er nou uh, een stuk of drie, vierhonderd journalisten in de zaal. Zo, en heb je nog een vraag kunnen stellen? Nee, want die microfoon gaat vooral naar uh, Britse journalisten. Ja. Hè? En dat zo gaat dat. Is zo, zouden wij het in Nederland waarschijnlijk ook doen? Ja, nee, dus Europeanen, wij zouden iedereen <lacht> gelijk behandelen. De, jij, hebt, jij hebt de film al gezien als enige van, van alle mensen hier aan tafel. En, en wat, wat vond je ervan? Nou, ik, uh, ik heb een tweezijdig gevoel. Uh, om negatief te beginnen, ik vind het toch een herhaling van Zetten. Uh, om in schaaktermen te blijven. Het gaat om uh, weer een, uh, een lange trektocht waarin de hoofdpersonen onder wie een hobbit, over een getreffelijk gespeeld door Martin Freeman, weer allerlei monsters en tegenstanders ontmoeten. En dan denk je, oké, okay, daar gaan we weer. Maar hoe het in beeld is gebracht door Peter Jackson is toch weer fenomenaal. Hm. Dus dat is wel weer dus heel mooi. Ja, de techniek, dat is echt uh, weer fantastisch. Ja. Dus dat, uh, om even een positieve draai toch ja. te geven. Hoeveel, hoeveel, hoeveel sterren krijgt hij van je? Uh, drie sterren donderdag in het AD, drie zuinige sterren. Vooral ook omdat je denkt van, ja jongens, uh, mijn voorganger had het over uh, dat boek van 250 pagina's. In Engeland is het trouwens 284 pagina's. Nou, dat scheelt en ik, ik, weer. Net, een Griekse collega had een editie met 400 pagina's. Nou, kijk, het wordt kijk, beter. Kijk, je, je ziet toch dat ze wel ontzettend hebben uh, zitten bouwtrekken. Om, uh, om er al één film van twee uur en veertig minuten uit te halen, laat staan een trilogie. Ja, goed. Nou, Ab, nog één laatste vraag. Wat had je willen vragen aan de cast, als je een vraag had mogen stellen? <laughs> ik had uh, waarschijnlijk willen vragen van... Uh, worden jullie uh, eigenlijk soms niet wakker schreeuwend van ik zit in middle earth Oké, okay. nou goed, die vraag is niet gesteld. Dankjewel, Abzacht, Veel okay. van het AD en uh, donderdag jouw recensie in de krant. Ja, Frank Masmus, jij bent lid van de Tolkien-fanclub Unquendor. Wat betekent dat? Unquendor zelf is Elfs voor uh, Holtenland, dus Holland eigenlijk. En wat is Elfs? Dat is de taal. Dat is ja, een van de talen die Tolkien gecreëerd heeft voor zijn wereld met de aarde. Ja, en er is een hele eigenlijk een hele subcultuur ook ontstaan hè, rond rond de ook de Lord of the Rings rond die films. Of was het was jij daarvoor ook al fan? Ik had de uh, boeken had ik voor de voor de films gelezen, ja. Ja, en, en wat wat trek je daarin aan? Ik las vroeger, toen ik jongen, daarvoor las ik Thea Beckman, Kruistocht in Spijkerbroek, avonturenverhalen. Ja, Is dat hebben wij ook zijn. nog meegemaakt. Maar toen, toen stond bij ons in de kast de Hobbit en in de Ban van de Ring. En toen zei mijn moeder, nou, dat moet je eens ook eens lezen, want dat vinden we ongetwijfeld ook leuk. Ja, en dat vond je ook. Dat vond ik leuk. Ja. Ik, nou ja, in de Ban van de Ring vond ik, heb ik eerst weggelegd na 100 pagina's. Mm -hmm. heb ik hem weer opgepakt en uh, ja, toen kwamen die films daarna. Toen was je was je helemaal verkocht. Verkocht. Ja. Zijn er nog uh, Tolkien-fans hier aan tafel, Herman? Ja, nee, ik heb dat ook gelezen natuurlijk. Kijk, het zijn moderne middeleeuwen. Hè? Die zijn uitgevormd. <laughs> tuurlijk! Nee, tuurlijk! En, uh, nee, maar wacht nou even. Oh, sorry. Uh, ik durf helemaal niks met die ja, zeggen. <laughs> je mag toe. er zijn. Tolkien was ook een medievist. Was ah, gewoon ja. een geleerde de, de medievist. Die dus hiernaast enorm succes heeft gehad met deze quasi middeleeuwen die hij opnieuw heeft uitgevonden, maar dan op zijn manier. En dat is een mooie verhouding met zijn uh, wetenschappelijk werk. En uh, Nee, ik heb dat ook. Maar ja, ik heb ook. dat gewoon ook toen ik jong was. Uh, heb ik ja. Maar het, uh, de, de film eens, gezien he? ook? Maar, uh, nee. nee, nee, nee. Andere? Ik zit erg aan die. Ja, ik wel. Ik vond, wel? Het, uh, ja, ik vond, wel? vond Lord of the Rings wel een mooi film. Ja, Absoluut. Dus je gaat ook wel naar de Hobbit als je de kans krijgt? Kan. Nou, ik denk mijn vriendinnen is, vriendin is er niet zo gek van. Maar misschien ja, moet ik gewoon alleen gaan. Zie jij? Ik vond hem veel te lang duren. Twee ja. ongelooflijk lang. Ik zie liever een film over een echt gebeurde iets zoals Krutte Pier of zo. Oh ja. <laughs> is ja. Je had het al, Frank, over de taal, de bestaande taal. En die klinkt ja. toch of je zo, we hebben een stukje ervan. ea Na aire Kan je daar iets van verstaan? Het nee. is het Onze Vader in het Elvish. Okay. Dus uh, is het een taal die door de fanclub ook gesproken wordt? Net als een soort Esperanto van vroeger of niet? Nou, sommige mensen kunnen het wel redelijk lezen en schrijven ze. Maar er is een taal, het Kwenja en het Sinarijns, dat zijn de elven talen. En dan heb je het Tengwar, dat is een schrift om die talen te schrijven. Mm -hmm. Sommige mensen kunnen wel... Die hebben zich er echt in bekwaamd. Ja, ja, klopt, ik, je he? zit bij een fanclub of niet, dan spreek je die taal, ja. lijkt <laughs> mij. En dat mag ook de enige ja. taal die toegestaan is op die fanclub. Dat zou wel leuk zijn, maar uh, helaas is het niet zo. Zo werkt het toch wel makkelijk in het Nederlands. Tolkien heeft dus een hele wereld gecreëerd. Kan je ja. zeggen, wa wa wat, wat wilde hij daarmee? Het begon eigenlijk als een idee... Hij vond het jammer dat, Engel... dat Britannia, dat Engeland... geen eigen mythologie had. Daar is het mee begonnen. En dat wilde hij eigenlijk gaan, uh, gaan creëren. Nou, daar zijn we aan de slag gegaan. Uiteindelijk vond hij dat een beetje een naïef idee. Mm -hmm. uh, en zijn het gewoon boeken geworden? Eigenlijk, als je de hobbit, is helemaal niet bedoeld als uh, in midden-aarde of bij die mythologie passend, oorspronkelijk. Hij, hij vertelde dat aan zijn kinderen, heeft het later opgeschreven, dat werd een succes. En toen zei de uitgever: nou, mensen vinden de hobbit zo leuk, kun je niet nog zo'n boek schrijven. Ja, En toen heeft hij er nog drie geschreven. Ja, dat zijn er uiteindelijk drie geworden, ja. inderdaad. Ja. Nou, Je moet het wel in willen midden, midden meegaan in zo'n verhaal. De komieken Erik van Muisinko en Diederik van Vleuten die hebben daar iets over neergezet. Een hobbit. Dat is ongeveer 1 ja. met de 53 ja, een beestje. Het is geen beestje, het is een hobbit. 1 met de 53 gewoon een mens. Nee, het is geen mens, het is een hobbit. 1 met de 53 Een dwerg. Het is ook geen dwerg. Oh. Ze zijn zo hoog, ze hebben krullend haar. Het is ook geen kaboutertje. Ze zijn zo hoog, ze hebben krullend ja, Het een, een soort zeg maar. Luister, ze zijn een beetje dik, een beetje bruin. Ja. Zo ja, beetje, het is een gewoon een soort... laaf. Ook geen laaf. Een hobbit is een hobbit. Ja, hè. Hey, hey. En die kunnen dus niet door een waterkraam ja Frank, moet je vaak dit soort verhalen aanhoren van mensen die het helemaal niet begrijpen wat je daar nou zo fascinerend in vindt? Nee, val mij. Nee, nog een keer. <laughs> sommige, sommige mensen vinden wel dat het te ver gaat. Onder andere mijn vriendin. Oh ja. Die, uh, <laughs> niet onbelangrijk. Praten? Nee, hoor. Maar, nee. maar in, de zin, in wat voor zin gaat het dan te ver? Volgens haar? Dat ik er heel veel tijd in steek in uh, toch hier een genootschap. Ja, wat en Hoeveel tijd besteed je eraan? Nou, nu rond die Hobbit-films. Uh, ja, een paar uur per dag wel, want het komt zoveel binnen ook van, van pers en zo. Ja, misschien kan je, normaal, je samen ja. met uh, Guido naar de film dan, want die mag ook niet van zijn vriendin. Dus als je er met z'n tweeën gaan, dan hebben we twee problemen opgelost. Ja, ja maar goed. prima. Mijn vriendin gaat er wel mee, want we ah. vind wel leuk, oh. maar ik nee. moet wel... Binnen de perk. Binnen ja, de want perk wat Sien net zei, van, uh, nou, ik kijk liever naar een verhaal over een, een, een echt iemand. Dat is natuurlijk mm. wel wat mensen vaak zeggen, als dus het over fantasy gaat van... Ja, maar er gebeurt al zoveel in het echte leven, moet ik nou weer naar zo'n film gaan? Wat zeg je dan? Klopt, ja, je hoort vaak, het is escapisme. Ja, Tokien heeft daar uh, zelf over gezegd. Uh, mensen verwarren het eigenlijk met de vlucht van de deserteur... of de ontsnapping van de gevangenen. De vlucht van de deserteur, dan vlucht je uit angst mm -hmm. voor iets. Mm -hmm. En je, de gevangene die ontsnapt om meer te zien van de wereld... dan die cel waar die op zit. En dat is eigenlijk wat je met fantasy ook een beetje doet. Ja, en je, zit in, je bent gevangene en dan ontsnap je door... deze. Ja, je vlucht. zit uh, en je wil ook wel eens wat anders lezen. Je vindt het leuk om uh, erover te lezen. Je, je... Ja, het is even iets anders. Ja. in jouw normale leven komt het ook terug? Want ik zie jou zo zitten. Volgens mij hou je ook van gothic music, of niet? Ja, weet je wel. Metal ja. vooral. Metal. Ja. Daar houdt het ook mee te maken. Ja, het komt wel terug. En je, je hebt natuurlijk heel veel van die metal artiesten, die hebben namen van Tolkien. Of je hebt zoals Nightwish, die gebruiken nog stukjes uit films. Precies, het dus het komt ook wat terug. Dat in, vind ik wel gek, trouwens. Ja, ja. Kijk, we vinden jullie elkaar toch mooi. nog. Nou, dat is mooi. Zeker. Nou, heel veel plezier bij de première. Ja, uh, uh, niet bij de première. Morgen als je hem gaat zien, uh, geniet ervan. Dankjewel. En uh, bij dankjewel. de volgende twee nodigen we je weer uit. Graag leuk. Bedankt. We gaan ons dichter bij de dag. Ik wou bijna zeggen onze hobbit, maar dat zou ik niet doen. Raymond de Jong. Daar ben ik iets te lang voor. <laughs> 28 hobbits stonden samen voor een hek, bij een gesloten kasteel op een waterrijke plek. Volgens de reisgids was het een geweldige attractie. Maar door bezuinigingen was er nu nog maar weinig actie. Dus de hobbits waren teleurgesteld en ook een beetje boos. Ze wilden graag alles weten over de geleerde Hugo de Groot. Maar volgens hun dikke boek was er richting eenzame berg ook een mooi kasteel. Dus dat maakt het minder erg. 28 hobbits wilden weg, maar hadden geen vervoer. Dan gaan we toch liften, riep de hobbit Frodo stoer. Eerst kwam er een Audi langs, maar de achterbank bleek vol. Twee mannen in pakken hadden daar de grootste lol. De volgende auto die rangsreed reed had maar één stoel, geen dak en geen spatborden, maar ze waren met een heleboel. Dus onderweg naar het station, ze kwamen veel mensen tegen die tapas gingen eten en net ontslag hadden gekregen. En bij de trein op het perron zag een hobbit een artiest die liedjes in het Engels zong en liedjes in het Fries. Zijn gitaarkoffer werd gevuld met geld voor zijn prestatie. Dat moest een flink bedrag zijn door de crisis en inflatie. 28 hobbits zongen mee, het doel was goed, de dag nog vroeg. Na het miniconset vertrokken ze, Siep en zijn ploeg. Ja, heel mooi. Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. mooi gedaan, dankjewel Raymond de Jong We zetten okay. jouw gedicht op onze website Dit is de dag, punt nu en, uh, Hartelijk dank aan onze gasten Siep van de Ploeg, Guido van der Garde, Herman Pleij Frank Wasmus, Willem Vermeend, Kees van der Staaij En Adi de Jong, een mond vol Zometeen na half vier, de Villa, Villa VPRO Wie hebben jullie te gast Ger? Hallo Elsbeth, we gaan het over de apotheken hebben Als je s'nachts namelijk Of in het weekend acuut medicijnen nodig hebt Heb je straks een probleem want als minister Schippers niks doet, dan gaan er 42 apotheken dicht. En als je buiten de gewone uren medicijnen nodig hebt... zou je nog wel eens drie kwartier in de auto moeten zitten... naar een dichtbezijnde apotheek. Nou, in drie kwartier rij je rustig s'nachts van Den Haag naar Utrecht. Dus dat wordt lekker. En als je nog eens pech daarbij hebt, dan moet je ook nog eens contant betalen. En dat allemaal door ruzie tussen apotheken en verzekeraars. En we gaan praten met journalist Gerbert van der A. over de burgeroorlog in Mali. Want daar is de chaos behoorlijk compleet. Maar eerst het journaal. Hier is Lieselotte Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Opstelten wil de straffen voor geweld tegen voetbalscheidsrechters verdrievoudigen. Hij wil dat scheidsrechters worden gezien als ambtdragers. Geweld tegen ambtstragers, zoals agenten en ambulancepersoneel, wordt nu al extra zwaar bestraft. De straffen voor geweld tegen scheidsrechters moeten ook met 200 procent omhoog, vindt Opstelten. De NS heeft maatregelen aangekondigd naar aanleiding van het rapport van de onderzoekscommissie over het treinongeluk in Amsterdam. Er wordt een extra systeem ingevoerd dat machinisten moet waarschuwen als ze een rood zijn naderen. In het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het treinongeluk in Amsterdam, waarbij in april twee treinen op elkaar botsten, eh, concludeert de raad onder meer dat niemand opmerkte dat een van de treinen door rood reed en dat de dienstregeling op het traject te krap was.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 ANWB Verkeersinformatie. In het hele land, behalve in Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland... zijn de wegen plaatselijk glad. Ik begin met een probleem op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen de knopen in de Nieuwe Meer en Badhoefdorp staat 4 kilometer. Bij het knopen in zijn twee rijstroken dicht. Ze zijn een busje van een vrachtwagen afgevallen. En het opruimen daarvan gaat nog een tijdje duren. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via de A10 Ring Zuid. De borden Utrecht-Haarlem te volgen. Ook een aanreding op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen de knopen de Valburg en Ewijk staat 6 kilometer. De opruimen gaat nog een tijdje duren. Volgens Rijkswaterstaat kan dat wel eens tot 6 uur gaan duren vanmiddag. Tussen de Valburg en Ewijk zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems.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 De sombere cijfers vliegen ons weer om de oren de laatste dagen. De Nederlandse bank voorziet voorlopig nog een krimpende economie... groeiende werkloosheid en afnemend consumentenvertrouwen. Maar bij de buren in Duitsland groeit het vertrouwen van beleggers juist... en is er optimisme over de toekomst. Ons economiepanel klinkende munt uw steun en toeverlaat in donkere dagen... hoort u na vier uur. Het leek een van de meest stabiele democratieën in Afrika, Mali. Nu wankelt het land. De premier is vandaag gearresteerd en onder dwang van het leger afgetreden. En het noorden van het land is nog altijd in handen van radicale moslims... gelieerd aan Al-Qaeda. De Europese Unie stuurt militaire trainers. Gerbert van der A is journalist, hij kent Mali goed... is bezig met een boek over het land en hij is onze gast. En uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Als minister Schippers van Gezondheidszorg niets doet... moeten 42 dienstapotheken binnen twee weken sluiten. Caroline Huizenga, voorzitter van Stichting Dienstapotheken Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn dienstapotheken eigenlijk? Dienstapotheken, dat zijn die apotheken waar u terecht kunt... op het moment dat uw eigen apotheek om zes uur of om half zes de deur sluit. Oké, okay, het is niet zo dat ze onder elkaar ruilen... dat mijn apotheek waar ik overdag kom ook wel eens een keer s'nachts aan de beurt is... Heel vroeger was dat zo, maar met de komst van de huisartsenposten, een jaar of tien geleden, zijn ook dienstapotheken gaan nadenken wat voor de patiënt het meest fijne was. En dat is dan toch dat als je bij de huisartsenpost bent geweest, ja. dat je ook heel dichtbij uh, een dienstapotheekfunctie hebt en daar naar binnen kunt. Ja, in Utrecht heb je bij de huisartsenpost een apotheek, die zit daarnaast. Ja. Waarom, waarom hebben nou juist die dienstapotheken het zo moeilijk op dit moment? Die dienstapotheken hebben net als alle apotheken in Nederland eh, op dit moment nog of soms niet meer contracten met zorgverzekeraars. En in die contracten, daar zit de pijn. Aan de ene kant geven die contracten ons te weinig voor onze dienstverlening. Eh, u begrijpt dat als ik s'nachts een assistente dienst laat doen, dat zij dat niet voor hetzelfde tarief doet als wat iemand overdag betaalt. Nee, het zijn bijzondere uren. Ja, dus... Het zijn bijzondere uren en op de feestdagen, eerste kerstdag, komt er binnenkort aan. Het zijn ook dure uren. Um, de tarieven die wij krijgen zijn niet toereikend om dat te betalen... maar daarnaast speelt nog een ander en heel vervelend probleem... dat de zorgverzekeraars bedacht hadden dat zij niet langer willen opdraaien... voor stijgende geneesmiddelkosten. En wat hebben zij bedacht? Wij zetten in het contract van de apotheken dat wij nooit meer vergoeden dan wat de prijs was in bijvoorbeeld oktober 2008. Oh. En wij met onze, nou ja, ik, ik, ik zal me niet lelijk uitlaten over mijzelf en mijn collega's, wij hebben die contracten getekend. Mm -hmm. En wij zien nu dat wij met doosjes pillen uh, soms tientallen en in een enkel geval zelfs honderden euro's achter de patiënt aangooien. U bent, er ingelegd, worden, bent u er ingelegd door de verzekeraars of heeft u wij, zitten slapen? Wij, wij hebben uh, zitten slapen misschien. Mm -hmm. wij konden dit niet, we konden, konden dit niet doorzien. Alleen uh, het jaar heeft ons de ogen geopend. En zo heb ik ook in mijn eigen dienstapotheek in Amersfoort moeten constateren dat ik dus aan twee kanten heel erg nat ga aan de ene kant op de tarieven die niet meer uitkomen... maar aan de andere kant dat ik duurder inkoop bij mijn groothandel... dan wat de verzekeraars mij vergoeden. Ja, en met dat verhaal dan, dan kun je daar maar één ding mee doen. Dan moet je een contract opzeggen, mm -hmm. want dat mag je zo niet uh, doorlaten gaan. En dan ga je naar je zorgverzekeraar toe. En dan krijg je te horen, inderdaad, mevrouw Huizinga... wij zien uw probleem en we erkennen dat ook... Maar we betalen Even, niet meer. En vervolgens mag we betalen niet de meer. Maar het is, en, dus en inderdaad dat... de het is dus de vrije markt, maar waar één partij uh, wel blijkbaar machtiger is dan de andere partij. Dat maakt het wel lastig. U moet naar de ver verzekeraar toe zeggen, we hebben het oude contract opgezegd. Dan gaan we opnieuw onderhandelen. Mm -hmm. Maar zij zeggen, uh, ja, het probleem is duidelijk, dat zegt u net. Maar nieuw onderhandelen heeft geen zin, want dit is het bedrag en meer wordt het niet. Dat, dat is tot op heden de, de boodschap geweest. Maar ik, ik hoop van harte dat uh, waar wij als apothekers onze maatschappelijke rol pakken... en zeggen ja, die uren in de nacht, dat zit daarop te wachten. Ja. Maar wij vinden het, en, en, en het is ook een maatschappelijke verantwoording... dat dat netjes en dat dat goed geregeld ja. wordt. Maar een ieder zal begrijpen dat als daar vijf mensen s'nachts binnenkomen... en je laat daar iemand een hele nacht aanwezig zijn... Dan gaat dat nooit renderen. Nee, maar dan nog iets anders. Hè? Want ik zei uh, uh, in de inleiding bij de EO zei ik, uh, ja, als je pech hebt, dan moet je ook nog eens 45 minuten in de auto zitten. Want dan gaan er een aantal dicht. En dan is de dichtstbijzijnde, die mag dan 45 minuten rijden weg zijn. Maar voor die apotheek die 45 minuten weg zit, geldt hetzelfde probleem als u. Die moet dan toch ja. ook dicht. Dan is er s'nachts ja. helemaal niks open nergens in Nederland. En ik ga ervan uit, en nogmaals, ik, ik hoop dat ook dit soort uitzendingen daaraan bijdragen. Ik ga ervan uit dat er geen zorgverzekeraar zal zijn die het zover zal laten komen. Maar dus het, ik... het, het is al bijna zover, want wij hadden begrepen... u heeft een brandbrief geschreven aan de minister... Uh, ja. dat als er niet heel snel inderdaad een overeenkomst komt met de verzekeraars... dat er maar liefst 42 van die dienstapotheken gewoon binnen twee weken dicht moeten. Nou ja, dicht, dicht moeten is één optie. Er, er is nog een andere, maar die is eveneens net zo onwelkom. En dat is dat als u bij mij aan de balie staat... dat ik zeg, mevrouw, het spijt me zeer... maar wil ik deze balie hier voor u en al uw medemensen openhouden... dan ga ik u de rekening overhandigen. Ja. Uh, uh, mevrouw Huizinga, tot, uh, tot slot kort. Uh, wat kan minister Schippers doen? Ik weet het niet. Want uh, de minister heeft natuurlijk gekozen voor deze vrije markt. Ja. En de markt is vrij. En en ik, ik moet het met allerlei verschillende zorgverzekeraars moet ik het zien uit te onderhandelen. En de een wil uh, een, een paar strikjes en de ander wil een groen strikje. En ja. het, het wordt een hele bonte verzameling aan strikjes die wij zo uh, op ons bord krijgen. Nou, u moet morgen... ik, ik hoop dat er hele snelle slagen gemaakt kunnen worden. Ja. En dat we er met z'n allen heel snel uitkomen. U moet morgen maar naar Politiek 24 kijken, naar de Tweede Kamer. Want daar wordt deze kwestie behandeld. En dan gaat Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de P van de vragen stellen aan mevrouw Schippers. Dus misschien wordt u daar wijzer van. En wij. Ik, ik ga er zeker naar kijken. Oké. Okay. Dat ga ik doen. Dank veel, u wel. Veel sterkte verder. Dank u wel. Daag. Dank u. Dag. Pst. Eén minuut. Ik stond in de finale tegen Temenov. Een Russische judoka waar ik al heel vaak tegen judot had. Een paar keer van gewonnen. Maar vaker van verloren. En ik weet nog heel erg goed... hij was zenuwachtig voor die finale. En ik voelde gewoon... Uh,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 Een droom waar ik al sinds mijn veertiende mee bezig was. U hoorde één Minuut, gemaakt door Martijn Hofmans. En morgen is er in de villa weer een droomminuut. Meer minuten vindt u op vpro.nl slash één minuut. Tijd dan voor aflevering zes van Geluid Loopt. Een satirisch radioverhaal over de loopt de redactie... van het fictieve radioprogramma Focus. En vandaag komt daar een externe trainer langs... om de redactie eens goed door te lichten.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 Chris, verantwoordelijk voor de reportages. Is er nog iets gedaan met mijn BBC-idee? Seizoen 2, aflevering 6. De trainer. Hartstikke fijn dat je er weer bent, Eliane. Goed, nou, dat zou ik dus al zeggen. Eliane is er weer. Fijn dat je er weer bent. Echt heel fijn. Echt heel... Nou ja, Mickey zal voor een overdracht zorgen... en dan nemen wij weer afscheid van Mickey. En dat vinden we natuurlijk ook heel fijn. Eh, uh, jammer. Heel jammer. Ik... Ik heb ervoor gekozen om uh, samen met de redactie op zoek te gaan naar balans. Balans? Ja, dat klinkt allemaal heel erg klankschalerig natuurlijk. Maar vanuit personeel en organisatie is er... Er, er... er is geconstateerd dat ik niet voor niets thuis had. Nou, het bleek dat ieder zijn eigen waarheid heeft. Dat van die eigen waarheid, Lisbeth, dat gaat meer over hoe je tegen het dysfunctioneren aankijkt. Ah, oh, Er zijn besluiten genomen. Ik kost niet, ik een ontslag op, klauwen met geld... De komende twee dagen gaat de redactie aan de slag met een externe trainer. Ja, als er dan nou iemand is die iets niet begrijpt, hè? Ja? Of, of, of, het, of het gaat te snel... dan zeg je Bodo, ho, en stop. Oké. Okay. <laughs> en dan rewinden we gewoon even. Rewind. Nou, ja, rewind. Dat lijkt me duidelijk. Goed. Vandaag laten we een, uh, een frisse wind over de redactie waaien. Er is airco. Nee, bij wijze van. Oh, ja, tuurlijk. <laughs> uh, ja, ja, nee, maar als je dus echt vindt van... Uh, het kan hier wel een tikje kouder dat of warmer. Wij hebben echt airco. Ontzettend dus lief van je. Ja, goed. De redactie, de redactie is een oud, muf en stoffig huis. Een huis? Oh, ja. ik ja. heb hem. En daarom gaan we allereerst eens even flink de deuren openzetten... en de ramen dicht doen. En dan... Of nee? nee wacht sorry. Bodo, ho, en stop. Rewind. Rewind. De, de gordijnen en de ramen gaan open. De deuren blijven dicht. Oké. Okay. Wacht, wacht Maar Anders doe je gewoon de voordeur dicht en laat je de achterdeur nog even open. Kan. Wacht, of dat kleine raampje in het toilet? Nee, <laughs> dat allemaal, kan. Maar, maar Bodo, ho, en stop. stop. <laughs> Rewind. De redactie is een schip. Met airco. Maar het schip is uit koers geraakt. Oh. Ik stel voor dat we eerst even een oefening gaan doen. Twee, één. En laat je maar vallen, Lisbeth. <totstuken> <totstuken> ja, Hoe oh. voelde dat, hey, Henk? Het voelde heel goed, eigenlijk. Ja. Henk, Henk, wil jij ook nog een keer? Ik wil nog. Koffie. Wil jij ook een keertje bram? Een keertje wat? Nou, we doen een oefening in vertrouwen met Bodo. Ja, dit is Bodo. Je doet je ogen dicht, ja. dan Hallo. laat je je vallen en dan vangen wij je op. Want vertrouwen is bouwen. Jij ja, ga hier vertrouwen maar staan en doe je ogen dicht. Oh, zo spannend hoor. Nou, ogen dicht, ja. Ja, ja heel goed. Huh? Vijf, armen langs je lichaam. Vier, ja. helemaal ontspannen. Ja. Drie, Hoog maak leeg. je hoofd leeg. Ja. Twee, absoluut vertrouwen. Eén, en ja, laat je maar vallen. Kom op, dan. maar. We stonden achter je brouw. Ja, oh, ja. Dat, dat kan ik dus nu niet zien. Ik, kan, oh, Jezus. ik Jezus. heb ogen dit. Ik had vertrouwen godverdomme. Ja, we zijn aan het bouwen. No, we gaan we gaan zijn maar aan, zitten, aan het bouwen, Kom even zitten. Ja, sorry, ja, ja. <laughs> And rewind. Hoed. Het blijkt dat je dus verschillende denkhoeden op kan hebben. En elk type hoed heeft zijn eigen kleur. Oh, ik denk dat ik een groene hoed heb. <laughs> jij bent dus creatief, Henk. Dat lijkt me sterk. Volgens mij zit de hoed van Henk er helemaal niet tussen. Ja, en nou heb jij dus weer die hele zwarte hoed op, Liesbeth. Negatief en pessimist. Of ik moet de hoed passief-agressief over het hoofd zien. Mijn moeder zegt dat ik een echte hoedeman ben. Maar ja, je moet natuurlijk wel durven ook, hè. Joep van het Hek, zo iemand durft dat. Maar die leeft ook heel vaak naar Parijs. Nou, Bram, dat is natuurlijk meer. Uh, Joep is nou uh, typisch een voorbeeld van iemand met een gele hoed: hè? een positieve, optimistische man. Ajoep heeft toch gewoon een bruine hoed? Nee. <laughs> Bram, het ja. gaat om uh, de intentie. Ja, ik wil wel naar Parijs met een hoed, maar ik durf het niet. Ik word hier Ach. helemaal gek van. Huh? Bodo, deze redactie is nog helemaal niet toe aan denkhoeden. En waarom zegt Lisbeth niet gewoon... Sorry, Eliane, sorry, maar ik ben een kille, ongevoelige vrouw. <laughs> en mijn hoed zegt dat ik nu naar huis ga. Dag. Oh, een sprekende hoed, die ken ik. Die is het Harry Potter. Bram, jij zit in de griffoendoer. Henk, nog even over ons... Is het nog aan? Op uh, Mickey's Facebook staat onder relatie ingewikkeld. Is dat zo, Mickey? Ja, het is heel simpel, Henk. Het is ingewikkeld. Dus het is aan? Ja, wat, wat zeg ik nou net? Chris. Het is aan. Tot vanavond, Mick. En morgen gaat de redactie nog een dag aan het werk met Bodo. Gisteren was heel introspectief en hebben jullie eh, naar jezelf gekeken. Dat ging heel fijn. Vandaag gaan we van binnen naar buiten. Ja, ik heb helemaal en, geen wandelschoenen meegenomen. En wil ik de vraag onderzoeken, voor wie maken jullie focus eigenlijk? Oh, voor Mickey. Ik doe het voor het geld. Morgen in Geluid Loopt. Mali is zijn premier kwijt, Diyarra heet hij. De militaire groente aan het West-Afrikaanse land heeft hem gearresteerd en de regering naar huis gestuurd. En dit gebeurde allemaal tijdens het bezoek van onze minister Ploemen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Want het leger vindt dat Diarra niks doet aan de islamitische rebellen die het noorden van het land hebben bezet. Journalist Gerber van der A reist al 20 jaar door de regio en was er nog twee maanden geleden... Je bent met, hij is met een boek bezig. Welkom uh, Ger, Ger, uh, Gerbert. Dank uh, uh, we je wel. Even dat we aan je vragen wat het leger eigenlijk van die diara verwacht. Beschrijf eens eventjes die rebellen. Waar bestaan ze precies uit? Ja, het is een hele bonte mix van uh, allerlei verschillende groepen. En in, in eerste instantie waren het Tuaregs. En die gingen dan allerlei Al-Qaeda-strijders erbij halen om, om het noorden te veroveren. Maar op het moment dat dat een feit was, werden die, die, de seculiere Tuaregs werden door die Al-Qaeda-strijders weer uitgeschopt. Dus die gingen toen zelf uh, op de vlucht. Dus nu zitten er eigenlijk allerlei. Uh, ja, uh, Baardmannen van over de hele wereld. Uh, maar echt die in extremistische toe... extremistische moslimrebellen. Ja, ja, die echt ook uh, handen afhakken van, van dieven. En, en, en, en een, een echtpaar wat niet getrouwd was, hebben uh, laten stenen echt dood ja, ja. gegooid. Hè? En, ook, je... en ook een enorme ravage aanrichten, inderdaad, in het boek, toe, wat je net zei. Ja, er worden inderdaad historische... al die allemaal van die graven worden dan vernietigd. Want die, ja, volgens de islam mag een graf. Maar, of in ieder geval volgens de sharia maar een graf maar net zo hoog zijn als de lengte van een hand. Alleen in Timboektoe hebben ze van die tombes die meters hoog zijn. Dus. Ja, dat, dat, dat mag niet. Dus die hebben ze dan kapot gemaakt en zodat ze nog wel een hand lengte hoog zijn. Ja. Nou, hebben ze, uh, het leger heeft, die, die, het leger wat zelf een koep gepleegd heeft, vervolgens uh, verkiezingen heeft laten houden, helemaal volgens hun beloften, ook helemaal tegen de traditie en gewoonte in Afrika in overigens. Maar goed, dat is wel gebeurd. Die hebben hem wel naar huis gestuurd, want hij doet te weinig aan die rebellen. Wat hadden ze nou van hem uh, verwacht? dat hij met dat kleine leger uh, het noorden onder, onder de voet liep. Ja, die, die verkiezingen die zijn niet gehouden. Die, die, die, die, dat is een plan, dat die gehouden worden. Alleen, uh, die, die premier die nu naar, naar huis is uh, gestuurd... Die, die wilde heel graag dat, uh, dat er internationale hulp komt... om dat noorden te bevrijden van die fundamentalisten. Want zelf kan hij dat niet met zijn leger? Uh, nou ja, die, die, die militairen die zeggen wij kunnen dat wel als, als de Amerikanen mm. en de Fransen gewoon gaan bombarderen op, ja. op, op die, die hoofdkwartieren. Ja, van die net, net zoals in Libië is gebeurd, ja. dat, dat willen ze eigenlijk. En dan hebben we al die buitenlandse troepen niet, niet nodig, zegt het leger. Maar die Jara die, die zijn van nee, we moeten juist wel allerlei buitenlandse troepen, we moeten internationaal draagvlak uh, creëren. En Frankrijk moet, uh, moet uh, zich ermee gaan en, bemoeien. En de West-Afrikaanse Unie, de andere West-Afrikaanse uh, landen... om het wat dichter bij huis te houden. Ja, precies. Dus Nigeria uh, gaat zich er dan mee bemoeien, was het plan. En, en dat wilde dus die, die premier. Maar die, maar, maar die Sanogo, dat is dus de militaire leider die die staatsgreep pleegde... die, ja, die is daar tegen. Die zegt van, wij kunnen dat zelf allemaal opknappen. Ja, we kunnen en... het zelf met hulp uit de lucht. Ja, dat dan wel. Ja, ja wel, wel inderdaad luchtsteun om... Uh, ja, net als in Libië. En op zich denk ik dat hij daar misschien wel gelijk in heeft. Bijvoorbeeld die West-Afrikaanse vredesmacht... in Nigeria Nigeria heeft zelf ook een groot probleem... met Boko Haram in het noorden. En Nigeria kan zijn eigen fundamentalisten niet eens effectief uitschakelen. Dus waarom zouden ze dat in Mali wel kunnen? Nigeria is het machtigste leger van West-Afrika. Dus in die zin is er inderdaad een heel groot probleem. In die probleem. zin zeg je, heeft die Guntaman eigenlijk wel gelijk? Ja, nou, de enige die het misschien zouden kunnen zijn de Amerikanen en, en inderdaad de Fransen. En dan inderdaad en dat het Malinese leger het op de grond opknapt. Maar ja, dan krijg je ook weer van die toestanden als in Irak en Afghanistan. Ja, Amalië, het nooit Uiteindelijk aan, wordt het één wordt het groot wespennest en uh, trekken die, die, die, ja. die, die fundamentalisten zich terug, terug in de woestijn waar ze al tien jaar lang. Uh, buitenlanders ontvoeren en, uh, en, hmm. en cocaïnehandel. Voor... Ja. Europa maakt zich heel erg druk over dit conflict. He. Je kunt zeggen, het is, uh, het is ver weg, uh, wat kan dat uh, schelen? Maar is nou de reden dat ze zich zo, zo druk maken... vanwege de aanwezigheid van Al-Qaeda daar zo? Ja, ja, maar van de andere kant, Al-Qaeda zit, zit daar al... In Algerije is Al-Qaeda groot geworden 20 jaar geleden. Ik zit en... in Jemen? En, ja, en, die, en die zijn er nooit weg, uh, effectief uitgeschakeld. En ja, nu, nu is het voor het eerst dat ze in, in West-Afrika en de Sahara... een, een gebied con controleren. Maar ja, ik kan mezelf niet zo heel erg voorstellen... dat Europa zich daar heel erg zorgen over moet maken. Ik bedoel, op dit moment zijn Al-Qaeda... en die Sal bedoel, zijn uiteindelijk zijn het gewoon fundamentalistische moslims... die de sharia willen in invoeren en inderdaad sommige... Dat noemen zich dan Al Qaeda, maar, maar op dit moment is, zijn ze heel erg druk in Noord-Afrika, in Egypte, in Libië, ja. in Tunesië. Daar zijn ze nu echt de macht aan het grijpen. Ik bedoel. Uh, maar... Morsi in Egypte, ja. die, die moet maar, maar met Frankrijk de met zaken name, doen. Frankrijk dringt nu heel erg aan ja, dat een Afrikaanse troepenmacht gaat interveneren. Ja, maar wat inderdaad die belangen zijn van Frankrijk... Ik bedoel, in Mali wordt dat heel erg gewantrouwd. Die zeggen alleen maar van, ja, nee, maar... daar zit heel veel olie bij ons in Noord-Mali. Ja, die die zien gewoon een en, nieuwe en koloniale Franke, periode Die, die, die Fransen aankomen. willen gewoon die olie, net als in Libië de, ja. er eigenlijk ook is gebeurd. Maar bedoel, de VN, Frankrijk heeft dus vandaag laten weten... dat ze willen dat er ontzettend snel uh, uh, ingegrepen wordt... En de VN is daar toch ook serieus over aan het denken. Die zijn ja, nu aan het overwegen ja, ja. of ze misschien toch uh, interventietroepen moeten sturen. Ja, precies. 250 man. Ja, daar hebben we het over? Ja. Nou, precies. Dat is, de dat is Europa. En, en dan ja, inderdaad heb je die 3000 en nog wat soldaten van de West-Afrikaanse vredesmacht. En, en, en dan zou inderdaad de VN, uh, of een aantal Westerse landen, zouden logistieke steun uh, le leveren. Um, maar ja, de Amerikanen gaan, gaan niet akkoord. Toen ik uh, anderhalve maand geleden in Bamako was, ben ik op de Amerikaanse ambassade langs Zort, geweest ja. en uh, met diplomaten gepraat. Die, ze, die zeggen heel duidelijk van, zolang er geen verkiezingen zijn geweest in Mali, zolang die, die militairen niet de macht hebben overgedragen aan een gekozen regering, gaan wij uh, echt, echt die, dat leger niet helpen bij het veroveren van Maar die, En zie, zie je dat gebeuren? Mali. Want de, het leger heeft dus nu gezegd, die diarra, die treedt niet genoeg ja, op. Er moet wat gebeuren. Maar is dat de enige reden, want dan zou je nog kunnen zeggen, nou laat het leger dat even opknappen en daarna laten ze weer een burgerregering aantreden. Maar jij gelooft natuurlijk niet dat deze meneer uh, uh, van het hoofd van de Groenta opstapt ooit nog. Nou ja, dat, dat is een beetje, beetje het probleem. In, in, in, in sommige Afrikaanse landen heb je, heb je de afgelopen jaren gezien dat, dat inderdaad militairen de macht overdroegen aan, de, aan een gekozen regering. Ik bedoel, in, in buurland Niger is dat, is dat gebeurd bijvoorbeeld. Um, ja, inderdaad, die, in, in, in die militairen in Mali hebben zich de afgelopen maanden niet, niet heel erg uh, geloofwaardig uh, gedragen. Inderdaad, die Jara die, die was dan aangesteld en die wordt dan inderdaad. In Egypte wordt er nog een rechter bijgehaald... maar deze man wordt gewoon gearresteerd en, uh, en afgezet. Het is ja. dus gewoon weer een, weer een nieuwe staatsgreep in feite. Dit, van en, dit conflict is de gewone burger natuurlijk weer de klos. En dat ja. heeft natuurlijk nogal humanitaire gevolgen. Minister Ploemen die dat dus net was... die liet weten dat het kabinet 4 miljoen uittrekt voor hulp. Uh, om hoeveel mensen gaat dat eigenlijk? Ja, kijk, je hebt, je hebt ongeveer 400.000 uh, mensen die zijn gevlucht uh, nee. uit, uit het noorden. Dus die, die gevlucht zijn voor die fundamentalisten, maar ook. Tuaregs die zijn gevlucht omdat ze bang zijn voor, voor wraakacties van andere bevolkingsgroepen in Mali. Want je hebt natuurlijk een heel allemaal aan stammen in, in, in, in Mali. En die Tuaregs die krijgen dus van heel veel andere Malinese de schuld van alle ellende. Van ja, jullie zijn begonnen, want jullie wilden zo nodig onafhankelijkheid. En toen hebben jullie gehuld met Al-Qaeda. En vervolgens, uh, kijk eens wat er is gebeurd. En uh, jullie veroorzaken al 40, want de Tuaregs zijn ook in de jaren 90 voerden ze oorlog. Dus... Dus ik sprak uh, me mensen, en, en uh, redelijk veel mensen die echt gewoon roepen van... die Tuaregs moeten allemaal weg uit Mali en ze hoeven nooit meer terug te komen. En ik ben zelf ook lid geworden van de militie en als het nodig is schiet ik ze allemaal dood. Nou, en nou, dat, dus dat, is soort... zo dat is heel gevaarlijk. De zondebok ja. is gevonden. dus ja, daar, precies. En, en de Tuarek-leiders. Dus ik sprak met een oud-minister van toerisme, een Tuarek-mevrouw, uh, die is gevlucht naar, naar Mauritanië. Die, die, die had voortdurend had, had ze de term genocide die ze in de mond nam. En daar zijn ze echt bang voor. En in de jaren negentig zijn er ook wel massaslachtingen ja. geweest. En toen was net Rwanda ook aan de gang. Dus er was toen niet zoveel aandacht voor. Maar inderdaad, dat soort dingen. Ze zijn, zijn zeker mogelijk. Dus maar is... wat gaat er nu gebeuren? Uh, uh, uh, het Westen zelf gaat niet ingrijpen, de Amerikanen al zeker niet. Uh, die West-Europese troepenmacht zou het dan. Uh, ja, de... West-Afrikaanse troepenmacht zou het moeten gaan doen. Ja, nee, ik... Maar gaan die het doen? Nee, ik, ik denk dat er, dat er niks, niks gebeurt. Uh, er wordt onderhandeld en, en daar wordt op ingezet. Je hebt drie verschillende fundamentalistische groeperingen in het noorden. Um, die willen allemaal sharia en die, die, die, die hebben ze nu ook. En, maar in het zuiden heb je dus ook allerlei van die islamitische groepen... die eigenlijk ook best wel die sharia willen. Ik bedoel, iedereen roept altijd van Mali is zo'n gematigd uh, isla islamitisch land. Dus de rebellen maar dat, dat ruk op, op, op naar het zuiden. dat was het misschien 40 jaar geleden. Maar daar heb je ook uh, salafisten, net als in ja. Noord-Afrika. Maar dus is de rebellen rukken op naar het zuiden. Ja, nou, ja, je hebt de oud conseil Islamiek. Dat is een beetje de belangrijkste maatschappelijke beweging in, uh, in uh, het zuiden van Mali. En da daar was ik op bezoek. Die zijn het allemaal eens met de vernietiging van die graven ja. in Timbuktu. Ja. Uh, die vinden eigenlijk ook dat, uh, dat de handen moeten worden afgehakt. Oké, okay, Alleen... Gerrit van der we moeten er eind aan maken. Je, je bent wel. met een boek bezig over de Rick. we spreken elkaar nog een keer. Dank je wel. Okay, en af. zo meteen na het nieuws is Villa Pippie terug... met Klinkende Munt en Eurobureau. Tot zo meteen. Met één druk op de knop werkt alles, denken we.